De politie in Japan heeft een man opgepakt... die zijn zoon meer dan twintig jaar in een kooi gevangen hield. De zoon is inmiddels 42 en zou al in zijn puberteit zijn opgesloten. Volgens de vader was die jongen onhandelbaar... vanwege een geestelijke beperking. De jongen zit nu in een zorginstelling. Het weer, vandaag opnieuw vrij zonnig... al is er in het westen wel wat hoge bewolking. In Zeeland kan er wat regen vallen. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 U bent weer terug bij Vroege Vogels. Uh, Luc Hoogestein, boswachter. Natuurmonumenten zit hier naast me. We hebben daar straks een braakbal van een kerkuil gevonden... in de fietsenschuur. Want de kerkuilen zijn aan het broeden... Uh, en Luc, die braakbal hebben we even meegenomen. En die ben jij nu aan het openwerken, aan het pluizen. En wat, wat kom je tegen? Ik kom uh, een, een prachtige schedel tegen. Waarschijnlijk van een aardmuis, vermoed ik. Maar hij is zo ontzettend vers, deze braakbal. dat als je in de schedel kijkt, dan zie je zelfs nog zijn hersenen zitten. Een beetje die glibberige massa. Dan Zeetje, ja. Nou, ik pak hem even heel dichtbij ja. nu. Dat heb ik toch nog nooit gezien, zeg. Want leg jij nog even in één zin uit wat een braakbal is? Een braakbal, dat zijn de resten van de prooien die uilen eten. En die braken ze uit. Dus de onverteerbare delen, zoals de schedel, de botten, de haren enzovoort. Dus eigenlijk is dit een kijkje in het, in het menu van de kerken. En meestal vind je zo'n braakbal als hij al wat verdroogd is. Ja, ja. En dan neem je mee, dat is heel leuk om te pluizen. Ook met kinderen, dan kan je zien. En dan valt hij heel droog uit elkaar in ja. haartjes en bordjes. En, maar dit is gewoon een sappige... Smeuige braakbal, ja letterlijk sappig en smeuig, ja. want hij, hij glimt nog helemaal. We zien nog een stukje van de darmgestelde ja, zelfs in dat, zitten. Ja, dat, dat is dat witte sliertje. Ja, ja. Steek, het is dus een, een bal van een centimeter of drie. Uh, wat ik zeg, allemaal hard. Het is net een vilt, viltbal. Maar heel donker. En, en, en wat voor schedel is dit van wat voor muis? Ik denk van een aardmuis. Het is in ieder geval van een soort waremuis, zoals het zo mooi heet. Maar hij heeft hele lange tanden aan de bovenkant ja. zitten. En dat is meestal een teken dat het uh, in ieder geval een warenmuis is. En er zitten hier veel aardmuizen. Dus ik denk dat, uh, dat het er eentje is. Ja, inderdaad. Hele lange tanden. En ja, het is bijna een soort... Uh, ja, het is een opengewerkte hersenpan met een, uh, een nog glimmende, uh, glimmende hersen zitten daarin. Ja, goed. Nou, voor, nu voor dit moment, voor als u thuis lekker aan uw croissantje zit. Uh, Luc, uh, dan, is dit één muis? Zit er één muis in? Dit is één muis. Ja. muis. En wanneer is die gegeten, denk je dan? Ik denk dat die uh, vanochtend gegeten is. Ja, ja, zo snel gaat dat. Ja? Ja. Goh. Nou, dankjewel, Luc. Graag gedaan. Voor dit inkijkje in de hersenen van een muis. Dit laatste uur van Vroege Vogels. De invloed van lachgas op het broeikaseffect. Stinzenplanten rond Friese landhuizen. Een rechtszaak rond een woeste survival run. Dwars door een natuurgebied, midden in het broedseizoen. En het baanbrekende werk van orang oetang onderzoeker Serge Wig. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. de gavotte elegante, een van de Saint-Morceau nummer 5 van uh, Julius Röntgen... uitgevoerd door Doris Hochscheid op cello en Frans van Rut op piano. Er hangt ons een nieuwe dreiging boven het hoofd als het gaat om de opwarming van de aarde. Er komt namelijk veel meer lachgas vrij dan tot nu toe werd gedacht... Dat blijkt uit een wereldwijde veldstudie... waaraan landschapsecoloog professor Jos Verhoeven... van de Universiteit Utrecht heeft meegewerkt. Meneer Verhoeven, welkom. Dank u wel. Uh, ja, lachgas. Sommige mensen kennen het misschien als partydrug. Anderen kennen het als dat als je een ballonnetje met lachgas... langs je stembanden, dat je dan gek gaat praten. Uh, met een heel hoog stemmetje. Maar wat is het precies? Nee, dat is helium wat ik nu vertel, hè? Met zo'n ballonnetje. Van heel hoog ja, maar maar het wordt ook wel gebruikt om mensen een beetje te verdoven... bij operaties, ja. een roesje bijvoorbeeld. Uh, het is een, uh, een stikstofoxide en het heeft die eigenschappen dat, uh, dat wij als mens daarop reageren door enigszins verdoofd te raken en uh, ja, een beetje high te worden. Ja. Het is inderdaad nu iets uh, waar, wat ook gebruikt wordt als partydrug, want het komt voor in van die patronen om slagroom mee te spuiten. Ja, ja. En uh, dat is een soort hype op dit moment. En maar waar wij het nu over hebben, lachgas, hoe, hoe ontstaat dat? Uh, het is een gas wat altijd al in de atmosfeer aanwezig is geweest. En het ontstaat uh, in de kringloop van stikstof, van het element stikstof. En met name ontstaat het waar uh, er niet al te veel zuurstof aanwezig is. Dus wanneer je uh, situaties hebt, uh, denk maar in, bijvoorbeeld in de oceaan. Als je dieper gaat in de oceaan, dan heb je steeds minder zuurstof in het water. En als dat een beetje kritisch wordt, de zuurstofgehalte, dan ontstaat er... Uh, de lachgas. En dat heb je dus ook in veengebieden en zelfs ook in landbouwbodems. Overal waar het stikstofgehalte wat hoger is en waar je dan ook in de bodem een gebrek krijgt aan zuurstof, daar ontstaat dat. Ja. Het is als, uh, als organisch materiaal verteerd ook? Of ja, het, het is uh, bij de afbraak van uh, dood plantenmateriaal, uh, komt ook stikstof vrij, hè? dat zit in dat plantenmateriaal. En normaal ontstaan daar dan dingen als eh, ammonium en nitraat. Dat zijn ionen, meststoffen, die, eh, mineralen zou je kunnen zeggen. Maar een beetje gaat er ook naar die gassen toe. Ja, ja. Een bijproduct u... is het in feite. Ja, nu zegt u dat komt altijd al voor. Het, is, het, het zit gewoon in onze uh, atmosfeer. Maar waarom is het, uh, waarom is het zo gevaarlijk? Uh, het is een broeikasgas. En uh, het heeft per molecuul een uitwerking die 260 keer zo sterk is als CO2. En eh, het punt is eigenlijk dat het stijgt. Mm -hmm. eh, als het gewoon constant zou blijven, ja, dan draagt het bij aan het broeikaseffect. Dat is voor een deel ook gunstig. Ja. Anders zou onze temperatuur op aarde veel te laag voor ons zijn. Maar we hebben overal te maken met stijgende eh, gasconcentraties. Denk aan CO2, denk aan methaan, maar ook... Lachgas stijgt. En daardoor wordt het broeikaseffect steeds sterker en krijgen we die opwarming. Ja, en als u zegt 260 keer zo sterk als CO2, het effect op het broeikaseffect. dan hoeft het maar een beetje te stijgen om een enorme impact te hebben. Ja, dan is het niet zoveel, hebben. maar ja, dan heeft het wel ja, veel invloed. Ja. Waar ja. komt die stijging nu vandaan? Uh, er zijn een aantal redenen. Uh, het heeft te maken met het landgebruik voornamelijk. Uh, het risico is dat als er ergens. Uh, veel organische stof in één keer gaat afbreken... en dan in een situatie waar niet al te veel zuurstof bij is... dan gaat het ontstaan. En uh, Dan kan je met name weer denken aan veengebieden. Dat zijn uh, gebieden met heel veel organische stof in de bodem. Dat is dat veen. En als daar zuurstof kan toetreden in die bodem... dan gaat het meer afbreken... en dan krijg je dus dat dat uh, lachgas kan gaan ja. ontstaan. Maar normaal, als ze nog mooi dat, ja? intact zijn, dan gebeurt het eigenlijk niet... Maar zo gauw je gaat draineren, ontwateren... dan gaat het risico optreden dat het uh, ja. gewoon uh, geproduceerd gaat worden. En we moeten ons dus vooral zorgen maken bij die stijging... om gebieden die nu nog intact zijn, maar die we nu nog gaan ontwateren. En waarom worden die gebieden ontwaterd? Dat is bijna altijd uh, voor landbouwkundige doeleinden. En uh, op dit moment vindt het vooral plaats in de tropen... Uh, waar uh, veengebieden worden ontwaterd om daar bijvoorbeeld... Uh, oliepalmplantages op te zetten ja. om palmolie te produceren. Uh, dat is heel grootschalig aan de gang in Zuidoost-Azië. Denk aan Maleisië, Indonesië. Uh, daar worden dus hele grote gebieden die nog helemaal intact zijn... nu gedraineerd en nu ontwaterd. En dan zie je dus daar dat uh, die, die emissies, die, die uitstoot van... Van lachgas sterk gaan toenemen. Ja, want we horen vaak over die gebieden die worden ontbost. om uh, palmolieplantages bijvoorbeeld uh, aan te leggen. En dat daar heel veel CO2 natuurlijk bij vrijdag ja. wordt gekapt en wordt soms verbrand. En, uh, dat is CO2. ook allemaal aan de hand. Maar nu komt dit er nog eens bij. als we ze, zeg maar, die nattere bij. veengebieden droog gaan leggen. Dan komt dat lachgas dus vrij. Ja, dat, hoopt, ja. dat, dat, dat zo extra sterk is. Ja. Uh, op wat voor schaal, want u zegt ja, grote gebieden, waar moeten we aan denken? Wat voor schaal gebeurt dat? Uh, nou, het aantal hectares weet ik niet. Maar het is uh, in Zuidoost-Azië zijn het duizenden hectares waar dat gebeurt. En uh, dat is begonnen ongeveer 20, 30 jaar geleden. Huh? En dat is uh, nu nog steeds heel erg aan de gang. Dat nieuwe gebieden worden ontwaterd. En er zijn grote bedrijven bij betrokken die. Uh, die palmolie exploiteren. En uh, voor de lokale bevolking uh, heeft het een, een beperkt voordeel... want de winsten die gaan niet naar hun... maar wel hebben ze werkgelegenheid. Ja. He, die, ja. die is er dus wel. Maar ja het gaat dus ten koste van die nadelen die ik net noemde. Ja. En is er lokale, zijn er lokale nadelen ook als dat lachgas vrijkomt... of is het gewoon het komt in de de aardse atmosfeer en daar doet het zijn. Ja, zijn, zijn ja helaas is het niet genoeg dat wij de haai van kunnen worden. Nee, nee dus... maar ik bedoel, het is niet dat lokaal men er extra last Nee, nee, nee, nee uh, dat is, het is echt iets heeft. voor, voor ja. de hele atmosfeer. Het verdunt zich over de hele aarde. Ja. En het is voor ons allemaal dus een probleem... omdat het bijdraagt aan die opwarming. Ja. U, u praat nu over tropische gebieden. Gebeurt dit bij ons niet? Absoluut. Bij ons uh, is het ook uh, aan de hand. Uh, maar wij hebben onze veenen al eeuwen geleden ontwaterd. En dus denk aan onze veenweidegebieden. Dat zijn bij uitstek ook gebieden waar dit geproduceerd wordt. Omdat er ook vrij veel meststoffen zijn. Er is veel nitraat en stikstof aanwezig. Maar als je dus weer denkt aan die grafiek van de stijging van het lachgas in de atmosfeer... Hmm dan dragen wij daar nu niet meer toe bij. Want nee. we zijn daar al mee bezig. Want we hebben onze veengebieden al ja. eh, droog gelegd, veen gestoken, et cetera. En de, de venen die er nu zijn, die, ja, die worden wel redelijk goed beheerd, toch? De, als je, eh, zoals het vochteloorveen, eh. ja, ja, er is bij ons zelfs de sprake van dat ze weer hersteld worden. En dan ga je ja. dat ook weer wel tegen. En ja. Dus je kunt er ook iets aan doen door die venen te herstellen. Dan houden ze op met zo heel veel eh, lachgas te produceren. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog wel erg veel gebieden... Uh, waar, uh, Veenweide, uh, ja, waar veeteelt op wordt gepleegd. Denk aan uh, de omgeving van Gouda, Friesland. Ja. Er zijn echt hele grote oppervlakten. die vroeger ook veen zijn geweest. maar die al eeuwenlang uh, beheerd worden door de mens. Ja, en daar wordt de waterstand laag gehouden. Uh, om de, de, de, de machines op het land te kunnen laten rijden... en ja. om te kunnen maaien, et cetera. Dus de bovengrond verdroogt. Ja, uh, komt daar dan ook dat laggas bij vrij? Ja. Bij gewoon grasland? Ja. Absoluut. Ja. Ja, ja, juist daar ook best veel. Omdat uh, er altijd ook nog een deel van de bodem is... waar dat water nog wel zit, waar minder zuurstof is. Dus die combinatie van veel ja. stikstof en weinig zuurstof... Ja, die, die leidt dan tot dit soort effecten. Ja, ja. En wij hebben ook in onze venen die CO2-uitstoot, maar die lachgas zit er ook bij. Ja. Die, die enorme toename van die lachgas, die uitstoot van lachgas... is dat niet iets, is dat iets van, van waar we nu achter komen met z'n allen? Nou, het is uh, zo dat dit broeikasgas nog het minst van de drie belangrijke is bestudeerd. Want we hebben CO2 en methaan, methaan is de andere. Ja, ja en uh, dit is dan uh, uh, die lachgas, maar ja, dat is... Uh, uh, ook qua effect het minste van de drie. Dus daarom is er wat minder aandacht voor geweest. Mm -hmm. En bovendien is het niet heel makkelijk te meten. En niet, niet makkelijk om goede gemiddelden te krijgen van hoeveel het nou is. En daar heeft deze studie dus toe bijgedragen... omdat het is voor een groot aantal veengebieden verspreid over de hele wereld... goed te gaan meten. Ja. En te kijken welke factoren hebben een rol voor hoeveel het dan is op zo'n plek. En dat is eigenlijk op dit moment wel opgehelderd ja. op deze manier. En kunnen we nou zeggen hoe groot het aandeel lachgas is... in de, nou ja, de, de opwarming van de aarde? De ja, dat is ongeveer 6 procent. Ja. Dus uh, als je denkt uh, CO2 75 of 72 procent... methaan 19 procent en lachgas 6 procent. Dat ja. is dus niet een heel groot aandeel... maar het is wel net als die andere, er eentje die stijgt... En uh, we moeten proberen om ja. alles wat we kunnen doen. Ja. En ja, wat kunnen we doen? Ja, we kunnen uh, dat is een heel belangrijk advies uh, niet meer nieuwe venen gaan ontginnen. Laat die nou allemaal intact. Je <coughs> zit ook met CO2 dan met een gunstig effect. Want dan krijg je ook niet die uitstoot van CO2... die gaat plaatsvinden als je venen ontwatert. Ja. Maar die lachgas ook niet. Dus er is een nog sterker argument... om wat we nog hebben aan venen in de wereld... Ja. om daar niet aan te komen. Maar dat zeggen we dan tegen uh, mensen... die die gebieden beheren en bebouwen... in uh, Zuid-Amerika en ja. Azië. en Dan zeggen mm -hmm. ze, nou, dan moeten jullie maar geen palmolie meer bestellen bij ons. Ja, dan hebben ze en, te gelijk in feite groot gelijk. al onze producten zit palmolie. Ja. Dus uh, ja. Het is een lastige boodschap. Uh, uh, al helemaal als je denkt dat de EU nog niet zo lang geleden zelfs subsidie heeft gegeven. Uh, om palmolieplantages te stichten in, ja. uh, in Zuidoost-Azië. Ja. omdat er biobrandstof van werd gemaakt. Maar goed, dat was dus eigenlijk. gelukkig ja. is dat nu gestopt. Maar inderdaad is het zo dat je dan ook meteen moet proberen om iets te doen aan uh, ja, het grote voordeel wat palmolie nu heeft en proberen ja. naar andere producten te zoeken die dat kunnen vervangen. We zijn een beetje verslaafd geraakt hè, aan palmolie. Dat klopt ja. Dus wat kunnen wij dan als consument? Ja, het is denk ik best heel moeilijk om, uh, om palmolie te vermijden. Je zou er wel naar kunnen kijken, maar je hebt natuurlijk uh, veel producten waar verschillende soorten olie door elkaar in, in ja. zit. Ja. En uh, ja, ik denk ook wel dat uh, palmolie kan worden geproduceerd in gebieden waar geen veenbodem is... waar het wel helemaal niet dat effect zal hebben. Dus je zou eigenlijk die palmolieplantages niet op veenen moeten stichten... maar nee. juist op mineralenbodems. Er zijn wel alternatieven, zeg maar. Ja, er kan beter kan gekeken dat, worden naar welke gebieden daar, je daarvoor gebruikt. Die zijn er gebruikt. ook wel in de wereld. Ja, ja. En die, daar is het eigenlijk niet zo'n probleem. Nee, dus daar moet druk op uitgeoefend worden. Ja. Door wie? Door, Door ons allemaal, denk ik. Rare, Joshua. <laughs> ja. Of, of kijk je dan naar allemaal. overheden en NGO's... En ik denk dat we allemaal een steentje bij moeten dragen. Het bekendmaken is al ja. één punt. en de publieke opinie. Uh, ja, het feit dat de EU toch gestopt is met die, uh, met die subsidie, dat geeft toch aan dat. Dat is Druk serieus. vanuit de maatschappij ja. kan werken. Bescherm de ja. veengebieden, vooral dus in de tropen. Ja. Daar, uh, daar, dat, daar doelt u op. Jos Verhoeven, emeritus hoogleraar Landschapsecologie, Universiteit Utrecht, werkte mee aan de wereldwijde veldstudie naar Lagas... waarvan de uitkomsten deze week zijn gepresenteerd. Meneer Verhoeven, dank u wel. Dank u wel. Marcel Worms speelde de polka van de Franse pianist en componist Jean Wiener. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Tijd voor de vroege vogels Venolijn. Voor de eerstelingen en laatstelingen van deze week 035 671 338. Met Gede in Elkom. Zojuist in een half uurtje gezien. In de havenkeurwaard en bij middag. De eerste bloeiende sleedoorn. De eerste pol dotterbloemen en twee grote zilverwijgers. Het Imke Venendaal uit Ede, gisteren in mijn tuin, allemaal bloeiende skimia's waar tientallen tot bijna honderd bijen op zaten. Het Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Hier zijn heel veel prachtige voorjaarsbloeiers nu gaan bloeien. Zoals vingerhellenbloem, holwortel. Bosanemoon, slanke sleutelbloem, geflekt longenkruid en het diepblauwe leverbloemtje. mooi. gisteren zag ik in de tuin, in onze vijver, de eerste kikkerdruw liggen. Het was een schitterend gezicht. Mevrouw Lond uit Horen, ik zag gisteren de allereerste hommel langs mijn raam vliegen. Alan de Wit uit Woede, op de weg van Oude Water naar Haarstrecht, op het nest, bovenop een bokpaal... Een stel parende ooievaars. Joy uit Bel. Ik zit net lekker heerlijk in de tuin. naar de wolkenluchten te kijken. Prachtig. Opeens, tot op mijn grote blijdschap, zwaluwen. De zwaluwen zijn terug. Heerlijk, het is lente. Willemien Sniders. In het buitengebied van Eindhoven. in de buurt van de Koolse Watermolen. de eerste doppelbloemen zien bloeien. Jannie uit Soest. Gisteravond hebben zich voor het eerst weer laten vertonen onze vleermuizen. Ze zijn er weer. Minneke Schouwduiveland, Schouw duiveland Langs Nieuwekerk ging ik nog even omdat de zon scheen naar buiten. En dan zag ik het eerste meerkoetennest. Hans Bijl Drachten. Vanmorgen ben ik met een trimgroep in de bossen van Beeske Zwaar. Plotseling vliegt een zwarte specht over ons heen en gaat op een dikke beukentak zitten. Na een paar kriekende geluiden verscheen een tweede exemplaar. En onder het oog van negen hardlopers vond er een paring plaats. Het is haast niet te geloven, maar ik heb acht getuigen. Acht getuigen. Blijft u bellen met de VNO-lijn 035-6711-338... Stinsplanten zijn weliswaar in het hele land te vinden... maar de naam stins komt uit Friesland. Stins betekent stenen huis. Stinsen zijn eigenlijk oude landhuizen. En juist daarom zijn de stinsenplanten van oudsher te zien. Juist daar zijn de stinsenplanten van oudsher te zien. Bijvoorbeeld bij de Jongema-staten in het Friese Raart. Het landhuis is weg, maar het poortgebouw staat er nog. Ziet er prachtig uit. En de planten hebben de eeuwen doorstaan. Janet Paramore laat zich rondleiden door stinsen-expert Heilien Tonkens. Het geluid van de deur van een toegangspoort. Ik zag boven de deur 163. Is die zo oud, die deur? Dit poortgebouw natuurlijk wel. En, uh, het huis is alweer verdwenen. De poort is er nog, de plek is er nog, de gracht is er nog. Ja, en al deze enorme hoge bomen die vanaf grote afstand te zien zijn. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik hou hier niet van al dat lawaai en die roeken. Maar het heeft wel wat. En wat ook nog over is gebleven, dat zijn uh, al die planten hier. Hè? Ja, het is nu een terrein wat wit is wow. van de sneeuwklokken. Ze staan al een tijdje in bloei, hè, zo te zien? Ja, ja. hier en ja. daar beginnen ze wat uitgebloeid te raken. En staan er nog andere? Want ik zie hier links nog wel iets geels, of is dat zo? Ja, uh... Dit geel dat is een, uh, een winteracuniet. En als je dan ziet, het is eigenlijk maar één polletje. Maar je ziet hier alweer een uh, volgend polletje zaailingen. En hier op de grond zie je ook weer allemaal hele mooie kleine groene blaadjes. En dat moeten de plantjes voor de toekomst weer worden. Wat staat hier allemaal? Want we kunnen natuurlijk lang nog niet alles zien. Hè? Lang niet alles is opgekomen nu. Nou ja, voor ons is het natuurlijk altijd van, uh, herken je het ook aan de blaadjes. Hè? Ik zie daar de bladeren van de bosstulp. En dat is een heel mooi geel tulpje, mm -hmm. wat in knop knikt... En dan met zonnig weer open gaat als een mooi geel sterretje en uh, heb je nou, een een er van, want, ja, Ik uh, heb een plaatje van, want je kan het wel mooi Ik ga, jou, ik ga jou verleiden met plaatjes. De telefoon wordt tevoorschijn gehaald. Ja, ook dat hè. Moderne uh -huh. techniek. Eens even kijken. Dat ik heet, heb hier uh, een... de app Sinsenflora. Ja. En In... ik vertelde jou het bloeit geel uh -huh. en ik kan hier zelfs kiezen op kleur. Ja. Uh -huh. Dus ik ga naar de gele uh -huh. en heb ik hier een plaatje van de bosstulp. Ah, ja. Nou, daar zeg je toch u tegen? Die is het mooie. Ja. ja. En hier zie je ook hoe het blad eruit ziet. Dus niet alleen die bloem. Maar mm -hmm. hier kun je dus ook het, het blad eraan herkennen. En moet je kijken hoe mooi in knop. Ja. En dan vind je hier een hele beschrijving over die tulpjes. En waar ze vandaan komen. En nou ja waar je ze weer tegenkomt. Dus mm -hmm. ja, wat wil je allemaal nog meer weten. Ja. Maar ze zijn dus meegenomen, hier geplant. ja. Je kan zeggen, uh, je woonde hier en had behoefte om die buitenomgeving te verfraaien. Mm -hmm. En dan was dat een klein nood. Die bolletjes die werden meegenomen op reis, werden gedeeld met mensen. En je gaf wat aan die en wat aan die. Mm -hmm. En het werd op deze plekken neergezet. Deze goed, de eeuw heb je het dan al. Ja, er werd goed voor gezorgd. Hè. Er werd omheen getuineerd, het mm -hmm. werd gemest. En groeimstandigheden werden naar bekeken. Mm -hmm. Nou ja, en nu zie je dat dat hier nog uh, aanwezig is. Ja, want die bollen blijven in de grond natuurlijk. Ja. Ja, dit is allemaal eens geplant. En door goed beheer hoop je dat dat hier over duizend jaar nog staat. Hé, hey, kijk, hier. Ah, ah, mooi hè? Ja. wit. Ja. Anderwit. En dit zijn lenteklokjes. Het zijn ja. dikke, hele dikke sneeuwklokken, kun je zeggen, als je het niet anders weet. Of ik wil zeggen, ik heb een rare sneeuwklok. Maar het is een lenteklok met dat hele frisse, glanzend groene blad. Mm -hmm. En hele mooie, dikke, bolle bloemetjes als het ware. Kijk, en daar onder de taxen staat nog weer een polletje. Ja. Hebben jullie die hier neergezet of was dit ook al... Uh... Dit is ook een oude stinsenplant mm -hmm. En dit is een, een aronskelk die voor de winter al met zijn blad naar boven komt. Ah. En straks als het één bladerdek in april is... dan vind je hier en daar wat punten... En dan onder dat blad begint die adelskelk te bloeien. Dan sterft die op een gegeven moment af. En kom je hier in augustus, september, in die nazomer, dan vind je de aarde met bessen van die adelskelken. Of al iets eerder groen en dan verkleurt hij in de loop van het seizoen. En als die bessen op een gegeven moment rijp zijn en weer op de grond ligt, dan komt dat blad weer. Dus dit is eigenlijk wel een, een grapje of een grapje: een plant die behoorlijk aanwezig is door het jaar heen op zo'n plek. Maar dat is ook een stinsenplant dus dat had ik ja. helemaal niet verwacht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat, wat, ja. wat zijn nou eigenlijk stinsenplanten? Waar komt bijvoorbeeld het woord vandaan? Ja, stins is het Friese woord voor een steenhuis. En in Veenwouden, bij dat steenhuis daar, bij de schierstins... daar stonden gekke bloemetjes. En als je nou niet weet hoe iets heet... Dan, dan, ja, misschien heb je ook wel een plant van Annie in de tuin. En je weet niet wat de naam van die plant is... maar je denkt, nou, ik heb hem maar naar de gever genoemd. Ja. En zo werden deze bollen, die ze daar tegenkwamen... genoemd naar die schierstins. Dus dat waren de planten van de schierstins. En zo heeft deze groep met planten de naam stinsenplanten gekregen. En die naam vanuit Friesland wordt door het hele land gebruikt. Ik kan zeggen, het gaat om een groep uh, bollen die van elders zijn aangevoerd, weten te verwilderen... weten te handhaven op die plaatsen... en in de directe omgeving niet in het wild voorkomen. Kan je dan ook zeggen dat, het, uh, dat Friesland de bakermat is van steense planten? Ja, maar dan gaan ze stijger aan de vecht bij de Binnen Duinrand. <lacht> oh, ja. Je kan zeggen, Friesland heeft de eer voor de naam. Dus je kan zeggen, <lacht> okay. misschien zijn ze daar... als het eerste begonnen het fenomeen te onderzoeken... Ja en iedereen heeft zich achter de vriezen geschaard. Nou, dat is mooi in 2018, toch? Wanneer is nou de beste tijd om hier uh, een kijkje te gaan nemen? Uh, ik vind altijd april een hele mooie maand om door Friesland te gaan. Dan ben je natuurlijk je sneeuwklokkenbeek kwijt. Maar dan heb je wel ook de holwortel, de bosstulp. Uh, nou, die adelskelken waar het bloemen onder vandaan komen... het fluitenkruid wat omhoog komt, het speenkruid wat bloeit... Dat zijn toch wel hele mooie momenten om eens rond te gaan hier in de provincie. Dan is het hier één bloemenzee. Zeker, zeker. Maar het is toch een mooi idee, hè? Dat je hier dus met al die sneeuwklokjes en die andere planten... dat je hier dus staat te kijken naar planten die... nou, meer dan 300 jaar geleden... Zeg maar, het heeft de tijd doorstaan. En dat is natuurlijk heel mooi. Door middel van uh, bollen die terugkomen... zaden die zich verspreiden met goed beheer... En het blijft. Het is in die zin een uh, heel mooi stukje geschiedenis wat je hier zo hebt liggen. Een stukje erfgoed. Ik hoop niet dat ze op ons hoofd poepen. Ja, dat risico zit erin. <laughs> oh... uit de suite voor harp opus 83 van Benjamin Britten uitgevoerd door Lavinia Meijer. Het klinkt een beetje als uh, slootjes springen voor gevorderden. Een dikke 10.000 deelnemers die over hindernissen, door de struiken in en over sloten en vooral door de modder een parcours moeten afleggen. Hartstikke leuk natuurlijk lekker vies worden. Waren het niet dat deze Obstacle Run, zoals die officieel heet, midden in het broedseizoen... wordt georganiseerd in het Haarlemmermeerse bos. En dat was dus tegen het zere been van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Die is nu naar de rechter gestapt om het evenement te laten toetsen... aan de Natuurbeschermingswet. Rob Buiter praat met Jan Kuijs van de Vogelwerkgroep... en met ecologe Antje Erenburg op de plek... waar het over twee weken allemaal moet gaan gebeuren. Klinkt goed hé Jan. Winterkoning, Tjiftjaf, Puttertjes, wat horen er nog meer? Groenlingen, Vinken, Merels, Lijsters, Een heel mooi, heel mooi gebied op een mooie dag. Het blijft natuurlijk de Randstad, dus je hoort ook de A5 is het geloof ik op de achtergrond. Een Beetje verkeer op de achtergrond om het compleet te maken, het beeld. Ja. <laughs> voor wie het Meerse bos niet kent, wat is dit voor gebied? Uh, dit is een, uh, een soort parkgebied met, uh, met veel afwisseling. Er ligt hier ook een grote piramide die destijds uh, bij de flora, hoe heet het, dat ding? Floriade. Floriade uh, is aangelegd. En, uh, en er zijn veel activiteiten hier, er komen ook heel veel mensen. En, uh, dus dit gebied heeft in bestemmingsplannen ook eigenlijk twee functies, recreatie en natuur. Dus... Ja. Een kleine oase van een beetje rust in de drukke randstad. Ja, rust dus met verkeerslawaai op de achtergrond. Ja. En daar moeten dus eind van deze maand een goede 10.000 mensen door de modder, door de bosjes gaan struinen met de mutmasters. Ja, de modderloop komt er weer aan. Eigenlijk een hele mooie activiteit, daar hebben we ook geen enkel probleem mee. Alleen, er is, uh, die is zes jaar lang gehouden in de eerste week van maart. En vanaf vorig jaar uh, hebben ze de activiteit verplaatst naar het derde weekend van april. Uh, het is ons, we hebben toen bezwaar gemaakt. Uh, want wij vinden: zoiets moet je niet doen midden in het broedseizoen. Het uh, broedseizoen duurt uh, pakweg 4,5, 5 maanden en er is ruimte genoeg om, uh, omheen om daar. Uh, een modderloop te organiseren. En nou, veel mensen vinden dat leuk. Daar komen tienduizenden mensen op af. En dat precies op het moment... dat al die leuke kleine vogeltjes... en ook grotere vogels... dat die hier een broedplek zoeken. Dus in één weekend... van ochtends vroeg tot avonds laat... vindt er een gigantische verstoring plaats. En... Uh, het is moeilijk te meten wat de effecten daarvan zijn. Maar je weet dat dat weekend gewoon alles stuk slaat. En uh, wij vinden als er zoveel mogelijkheden zijn om dat op een andere tijdstip te doen. Doe dat dan op een andere tijd. Ja, Nou, goed. nou heeft de organisatie van die Muttmasters uh, ecologisch advies ingewonnen. Van het bureau Waardenburg in Culemborg, En die zeggen ja, uh, het kan eigenlijk wel met wat voorzorgsmaatregelen. Uh, Mijd een plek waar bijvoorbeeld een havik broedt. Dat soort uh, maatregelen. Kul. Ik bedoel, uh, uh, we hebben vorig jaar gemerkt hoe dat ging. Uh, ze hebben maatregelen gedaan dat ze vijf meter uh, ter linkerzijde van het parcours... en ter rechterzijde, dat ze wat struiken weghalen, dat ze wat dingen doen. Maar de verstoringsafstanden bij vogels zijn veel groter. En zeker bij, bij dit soort massale evenementen. Uh, je noemt net al die, die verstoringsafstanden. Dat blijkt dan vreemd genoeg weer uit een ander eerder rapport van Bureau Waardenburg. Mm -hmm. Dat die voor sommige soorten inderdaad best wel uh, ver zijn. Die verstoringsafstanden... Ja, Waardenburg heeft dus in 2008 in opdracht van Vogelbescherming Nederland... een rapport gemaakt over verstoring bij vogels. Daar komt uit dat vogels verstoord worden op veel grotere afstanden... dan ze zelf aannemen in het rapport wat ze nu voor de Mutmasters hebben gemaakt. En dan hebben ze het over afstanden voor kleinere vogels tot 100 meter... voor grotere vogels tot 300 meter verstoring... En als je die afstanden aanhoudt en je legt uh, die afstanden over dit parcours heen... wat ze gaan gebruiken en wat nog steeds niet is vastgesteld... omdat ze het steeds verleggen. Maar goed, dat is het hele gebied uh, verstoringsgevoelig. Dus zeggen wij buiten het broedseizoen graag. En dan mag je zoveel lopen wat je wil met iedereen. En maak er een vrolijke dag van, geen probleem. Maar niet in het broedseizoen alsjeblieft. Ja. Nou, hebben jullie als uh, vogelwerkgroep uh, zelf ook uh, ecologisch advies ingewonnen... van uh, Antje Erenburg. Uh, jij komt tot een hele andere conclusie dan uh, Bureau Waardenburg. Dat klopt, ja. Ik ben natuurlijk ook uh, uh, met een andere blik gaan kijken... van is dit überhaupt nodig en overtreed je de wetten hier niet mee? En ja, mijn conclusie is... Uh, de, in de natuurbeschermingswet is de zorgplicht opgenomen. En die is heel duidelijk, dat als je... Uh, redelijkerwijs kunt vermoeden dat jouw handelen effecten heeft... op uh, in het wild levende dieren, vogels en natuur... dan moet je dat achterwege laten. Nou, in mijn, uh, Jan legde het net al uit. Het kan heel makkelijk verschoven worden naar een ander uh, seizoen. Dus je kunt het heel makkelijk voorkomen. Dus moet je dat doen. Dat, zo is de wet eigenlijk eigenlijk vrij simpel in mijn ogen. Maar goed Jan zegt net ook al, het is hier inderdaad een recreatiegebied. Later dit jaar heb je ook weer dat, dat enorme Hausfestijn. Hoe heet dat? Mysteryland. Mysteryland, Mystery ja precies. Nou dan, dan hoor je tot in de uh, wijde omgeving. in augustus buiten het broedseizoen. Alleen dat is wel een aspect. Dit gebied wordt zo druk bezocht en, met, en, en beladen ook met allerlei activiteiten dat je een, een stapeling van effecten krijgt. Dus niet, het is niet alleen deze modderloop die ...gigantisch verstorend is. Maar daar komen al die andere activiteiten nog bij... ...die dan op kleinere schaal dan zo'n model loopt... ...toch dit gebied verstoren. Nou, dat moet je gewoon niet willen. Maar Antje Innenburg, hoe kan het nou toch... ...dat uh, twee ecologische adviesbureaus... ...tot eigenlijk zo'n diametraal verschillende conclusie komen? De een zegt het kan wel, de ander zegt het kan niet. Ja, je zou zeggen dat dat, dat kan toch niet. De natuur, uh, elke ecoloog kijkt toch op dezelfde manier naar de natuur. Maar... Dat blijkt toch heel uh, uh, vaak voor te komen dat in Nederland. Dat uh, ja, zeg maar bureaus, afhankelijk van welke opdrachtgevers ze hebben... Uh, uh, dat er verschillende dingen uitkomen. Dat is dat dan toch wie betaalt bepaald? Nou, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Daar, daar, daar komt het wel op neer. En ook wat meespeelt, dat moet ik ook erbij zeggen... de handhaving van de natuurwet is naar de provincies gedelegeerd, recent. En elke provincie blijkt daar toch ook wel verschillend mee om te gaan. Dus wat in de ene provincie wordt goedgekeurd... Is, wordt in de andere provincie niet goedgekeurd. Dus daar hebben we ook nog eens mee te dealen. En Jan Kuijs, daar moet dan uiteindelijk de rechter maar het laatste woord over zeggen? Ik denk dat we onszelf en iedereen helpen met naar de rechter te gaan en een uitspraak te vragen. Want er is nog zoveel onzeker door die nieuwe wet natuurbescherming. Dat is natuurlijk een wet die gemaakt is door het ministerie van Economische Zaken. Dat is niet het eerste waar je aan denkt bij natuurbescherming. En er zitten dingen in de wet die absoluut onduidelijk zijn en waar de natuur niet altijd beter van wordt. Wordt hier jurisprudentie geschreven in het Haarlemmermeerse bos? Nou, laten we het hopen. Vorig jaar is er nog een modderloop afgelast omdat er een kievit zat te broeden in het oosten van het land. En, uh, en terecht, denk ik, op het moment dat, uh, dat je dat signaleert moet je ingrijpen. En uh, als dat de regel wordt, dan hebben we veel gewonnen. Ja, ondertussen begint daar achter ons uh, mijn eerste zwartkop van het seizoen in ieder geval. Uh, ik zie hier ook twee glunderende gezichten. Maar... Klopt, ja. Dit is ook mijn eerste. Hele ja. felicitaties. Ja. Ja. Het wachten is volgens mij op de eerste nachtengalen van dit gebied. Hè? Ja, daar hopen we op natuurlijk. Die zijn vorig jaar ook nog hier gezien en gehoord. Eh, talloze. Het hele broedseizoen door. Eh, meestal komen die half april aan. Dus daar zijn we nog net iets te vroeg. Ja. Het is een van de soorten waar jullie ook extra zorgen over maken. Of, of zijn alle soorten je even lief? Nee, het gaat ons om, uh, om, om, om het hele spectrum. Gewoon alle, van klein tot groot. Uh, alle vogels mogen hier broeden. En of het nou een nachtegaal is of een ranzuil. Die hier ook ooit heeft gezeten. Uh, de laatste jaren overigens niet meer. Maar er zijn ook zeldzame soorten die hier uh, kunnen gaan zitten. Maar wij komen nu op voor alle vogels. Van roodborst uh, tot uh, fitis tot tjiftjaf, tot... Tot en met de zwartkop. Al dus Jan Kuijs van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland... en ecologe Antje Erenburg in gesprek met Rob Buiten. Ik kan me voorstellen dat er nu ook mensen zijn... die juist die mutmasters zo leuk vinden. Die denken, dat mag ook helemaal niks meer. Maar mensen, mensen die vogels in die broedseizoenen... het is, het is allemaal zo kwetsbaar. Dus. Uh... Hou er alsjeblieft een beetje rekening mee. Uiteraard hebben wij ook de organisatoren van de Mudmasters... en de ecologen van Bureau Waardenburg gevraagd... op de kritiek van de vogelwerkgroep te reageren. Maar die wilde dat niet voor onze microfoon doen. Eén deze dagen doet de rechter uitspraak. Vladimir Askenazi speelde de wals in Asgroot van Frederik Chopin. Onze volgende gast doet al 25 jaar onderzoek naar de orang oetangs op Sumatra en Borneo. Serge Wig, hoogleraar primatologie in Liverpool. Onlangs bracht hij samen met andere biologen... een studie uit over de stand van zaken over de orang oetangs op Borneo. En eh, ja, wat blijkt, sinds 1999 is het aantal van deze mensapen ongeveer gehalveerd. Serge Wig, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, een tijdje terug hadden we je aan de telefoon over heel groot nieuws... dat er een derde orang oetangsoort ontdekt was... Um, de apen waren al bekend, maar nu werd bekend dat het een echt een andere soort was. Vertel nog even, op Sumatra, hè? Ja, dat klopt. Dat is een uh, nieuwe soort op Sumatra, de Tapanuli orangutan. Die zit dus in het meest zuidelijke deel van de verspreiding op Sumatra. En dat is een stuk bos waar we eigenlijk al twintig jaar uh, onderzoek doen. Maar pas na twintig jaar data verzamelen... Over morfologie en genetica konden bepalen dat het een echt nieuwe soort was. Ja, we hebben nu dus drie soorten: de borneo ontang en de twee op Sumatra, de Tapanuli en de Sumatra. laten we even. Het is wel leuk om even het geluid te horen van de Tapanuli. Dit is de, wat we nu horen is een zogeheten long call, hè? Ja, dat is de lange afstandroep van mannetjes. Die uh, kun je tot anderhalf kilometer ver door het bos horen. En dat is om andere mannetjes af te schrikken en vrouwtjes uh, aan te trekken. Ja, doen vrouwtjes dat ook? Ja, vanmorgen hadden we namelijk het nieuws dat veel, zangvogelvrouw, veel uh, zangvogelvrouwtjes inderdaad ook zingen. Waarvan we dachten altijd, nou, doen ze nauwelijks. Doen vrouwtjes dit ook? Nee, eigenlijk niet. Zeker weten? Dat weten we vrij zeker. Heel zelden wordt het wel eens gehoord. Het is in één populatie wel eens een keer gehoord. Maar dat is echt een hele grote uitzondering. Dus ik denk wel dat het wat anders is dan dat Catharina vertochtend vertelde over de vogels. De Tapanoulie verschilt niet zo heel veel van die andere Sumatraanse. Ook zijn geluid niet. Want daar hebben we ook het geluid van. Hou jij ze uit elkaar? Nee, dat is heel moeilijk. Dat moet je echt uh, heel nauwkeurig analyseren met de computer. En dan kun je het wel uit elkaar halen. Maar op het oor is het uh, moeilijk. Je kunt wel in een populatie sommige individuen uit elkaar houden op het oor. Dat, dat, dat lukt wel als je er lang genoeg uh, rondloopt. Ja, ja. En je hebt er wat rondgelopen, hè? Ja, ik heb er wel uh, 25 jaar nu rondgelopen. Dus uh, ja. dat is al wel een tijdje. En dat rond wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat een onderzoeker daar 25 jaar rond... Hoe, ga Hoe ziet zo'n dag eruit? Dat is heel vroeg opstaan en uh, om een uur of vier of vijf, en een bakje rijst naar binnen werken snel. En uh, dan het bos in. En uh, hopelijk voordat de oorlog dan wakker wordt bij het nest. Uh, want ze maken elke nacht een nest om in te slapen. Uh, daar zijn, uh, dan even snel wat uitwerpselen verzamelen... en wat urine als het kan voor uh, hormoononderzoek en DNA-onderzoek. En dan elke dag uh, de hele dag volgen en opschrijven wat ze doen, elke twee minuten. En volgen, dat klinkt als... Van de, de, ze, blij, ze blijven niet in één bosje hangen die dag. De, je, hmm. moet, je moet ze achterna. Ja, je moet ze wel achterna. En dat, uh, dat kan soms lastig zijn. Dus, uh, sommige gebieden zijn heel heuvelachtig. Uh, en soms lopen ze maar een paar honderd meter, soms lopen ze een paar kilometer... Dus uh, soms ben je behoorlijk, uh, behoorlijk stuk na zo'n dag. En uh, je bent pas om zes, zeven uur weer terug vaak. En laten ze zich volgen? Hoe dicht mag je, er, mag je erop? Ja, redelijk dicht. Maar we proberen altijd wel genoeg afstand te houden... om ze zo min mogelijk te verstoren. Maar we willen wel dat ze eigenlijk weten dat we er zijn. <tus> maar uh, we houden altijd wel afstand. En ze zitten vrij, eigenlijk bijna altijd hoog in de bomen. Dus dat, dat dit maakt het ook wel wat makkelijker. Uh, maar we houden wel afstand. Maar het habitueren van, van uh, orangtans duurt wel even. Maar het is makkelijker dan bijvoorbeeld dat van chimpansees en bonobos die op de grond zitten. En waar het soms jaren kan duren. Bij uh, orangutans is het meer een kwestie van weken. Om, om met ze uh, bekend te worden en ze uh, rustig te laten zijn terwijl ja. je in de buurt bent. Ja, precies. Ja. Dat ze niet meer uh, wegrennen en niet meer uh, geluidjes maken. Die echt wel aangeven dat, dat je nog niet welkom bent. Ja, ja. Geluidjes die je nu hoort op de achtergrond zijn de telefoon hier in zicht De kok moet nu uit de keuken komen om... Ja, het restaurant gaat zo open hier. Um, ja, je zal dus heel wat van die opschrijfboekjes versleten hebben... zo door de jaren heen. Want je noteert dan alles wat er gebeurt, wat, wat, die, wat de dieren doen? Ja, zoveel mogelijk. Dus dat gaat... Dat gaat uh... Nu inmiddels een beetje op, uh, op tablets ook. Uh, dus ja. We zijn wel iets uh, moderner geworden. Maar uh, ja, er wordt nog veel met pen en papier gewerkt. Ook omdat als het dan regent of je valt een keer in het water... dat het niet meteen weg is. En Sommige van de elektronica is iets gevoeliger. Ja. En doe je dat dan alleen zo'n dag uh, de, de, de dieren volgen? Nou, dat deden we vroeger wel vaak uh, in ons eentje... toen ik als student ook begon. Maar nu doen we het inmiddels toch wel vaak met z'n tweeën... ook omdat het iets veiliger is als er iets gebeurt. Uh, dat je niet helemaal in je eentje bent. Ja, uh, ja. En vaak willen we ook wel... Uh, zoveel gegevens ophalen dat het makkelijker is met z'n tweeën. Maar zo alleen met die orang-oetangs, hoe, hoe, ja, hoe was dat? Wat voor, wat voor uh, ontmoetingen heb je dan? Wat voor contact? Ja, nou, ja, het is geweldig. Ik ben begonnen ooit met uh, eigenlijk heel rustig onder bomen zitten, vijgenbomen. Waar dan, uh, dat zijn een hele belangrijke boomsoort voor orang ons. En dan komen er dan ook heel erg veel in. Dus dat was als student om als eerste. Onderzoek voor mij om dan onder een boom te zitten waar 10, 15 orang-oetans in zitten en dan nog eens allerlei hoornbills en andere vogels, ja, dat is echt wel smullen. Ja. Daarvoor was je biologie gaan studeren. Ja, dat, ja, dat is, ja. Wel, ja, dat is ja. wel echt geweldig. Dat is gewoon zo mooi om dat dan een keer te zien. En die, die vijgen noemen we ook feestvijgen, mm. omdat er zoveel diersoorten inkomen. En dat is, ja, dat is een ongelooflijk ja. fenomeen om te zien. Ja. Is een orang-oetan. Uh, Um, heel anders voor een onderzoek... om onder zo'n boom te zitten... dan bijvoorbeeld een groep gorilla's in de buurt te hebben... of, of, of chimpansees? Nou, zijn, zijn heel... ze veel vriendelijker? En, of... Ja, zijn heel rustig. Ze zijn, zijn vaak in hun eentje. Ze maken niet zoveel uh, herrie als uh, chimpansees. Ze maken veel minder vocalisaties. De chimpansees zijn wat onrustiger, vind ik, als je naar kijkt. Die zijn de hele tijd ook in de gaten aan het houden... waar de anderen zijn. Ooronten hebben dat wat minder. Die zitten toch meer in hun eentje. Zelfs als ze met z'n allen in zo'n boom zitten... Rustig te eten. Soms komt er dan wel een dominant individu en dan gaat er een andere de boom uit of een takje naar beneden. Maar over het algemeen is het een redelijk vredig bestaan. Dat neemt niet weg dat er wel agressie is. En soms ook wel dodelijke agressie. Maar dat veel minder dan bij andere soorten. Nu is de populatie, dus de stand van zaken over de Onto Borneo, gehalveerd in 20 jaar. Van 200.000 naar 100.000. Ja. En het is eigenlijk ook de periode waarin jij daar uh, heel intensief mee bezig bent geweest, hè? Ja, dus je, je ziet het, het, het ja, die bossen verdwijnen elke keer als je weer terugkomt op Sumatra ja. en Borneo. zie je dat er minder bos is op de plekken waar je doorheen liep of reed. En uh, ja, nu hebben we dat echt kunnen onderzoeken wat dan de getallen zijn uh, die veranderd zijn. En uh, ja, dat is echt zo schrikbarend. Ja. Dat het zulke grote getallen zijn, hadden wij niet verwacht. En hoe doe je die tellingen? Is dat nog steeds met een heleboel studenten het bos in en maar... En waar ja. groepen tellen? Nou, nesten tellen vooral. Ja. Want de dichtheden zijn zo laag van de orontans, dat je heel veel kilometers zou moeten maken om ze werkelijk allemaal te zien. Maar ze maken elke nacht een, een, een nest. En soms ook overdag. En die kunnen we tellen, want die bewegen niet. Dus dat is een stuk makkelijker. Ja. En daaruit kunnen we dan uh, bepalen hoeveel orang er in een gebied zitten. Waarom, waarom maken ze iedere nacht een nieuw nest? Waarom maken ze een nest überhaupt? Echt? En waarom maken ze iedere nacht een nieuw nest? Nou, omdat ze, komen, uh, ze lopen die gebieden door en komen dan weer op een nieuwe plek terecht... En ja, daar hebben ze dan niet een oud nest. Dus dan gaan ze, ja. maken ze een nieuw nest. En het, is toch, het zijn hele grote dieren. Dus we denken dat het toch gedeeltelijk met, met, met slaapcomfort te maken heeft. Dat ze, dat ze niet op een tak kunnen liggen. Want dat, heeft, dat is waarschijnlijk te riskant. Uh, dus dan maken ze een nest. En dat doen alle mensapen. En hoe ziet zo'n nest eruit? <kugels> nou, dat is een, een, een metertje doorsneden van een paar grote takken die ze breken. En dan maken ze er uh, een beetje ja lining in, zeg maar, om het wat comfortabeler te maken. Soms weven ze kleine takjes bij elkaar om een kussentje te maken. En ja, dat ziet er best comfortabel uit. Ik heb er ook wel eens in gelegen. Het is ook best comfortabel. Naartoe geklommen en ingelegen. Een verlaten nest dan. Ja, dat die teruggang in leefgebied. Ja, landbouw? Plantages? Land, ja, landbouw uh, is, een, is zeker een factor en daar, maar ook de jacht. Er uh, wordt op Borneo vooral nog ook gejaagd uh, voor voedsel op uh, Mensen gaan het bos in, ook vaak om andere dieren te jagen, varkens, herten, cetera. Maar als ze dan op tegenkomen, pakken ze die ook. Lokale bevolking. Ja. En, uh, en... wat valt daar tegen te doen? Ik denk vooral heel goed praten met de lokale bevolking en proberen te begrijpen waarom ze het doen. En uh, dan kijken of ze dat willen veranderen. En ik denk dat we veel meer als, als biologen moeten samenwerken met antropologen en sociologen. Mensen die meer begrijpen van menselijk gedrag en meer weten hoe je menselijk gedrag eventueel kunt veranderen. Ja. Lukt, dat, lukt dat wel? Zijn er vorderingen? Ja, dus er wordt nu wel... Uh, Erik Meijert, een andere Nederlandse bioloog... werkt nu samen met antropologen op Borneo... om, om, om daar eens goed naar te kijken. Wat zijn nou de verschillen tussen de, de, alle bevolkingsgroepen? Zijn de redenen waarom ze jagen hetzelfde of zijn die anders? Ja. En wat kun je daaraan doen? En vooral ja, in het begin goed luisteren en gegevens ophalen... en kijken wat je eraan kan doen. Het andere probleem is dat er door die ontbossing... veel in contact komen met mensen aan de randen van het bos... Uh, waar gewassen dan van mensen groeien, oliepalmplantages en ja. andere gewassen. En mensen zijn dan uh, of bang van een orangutan en, en doden een orangutan... Dan, of, of zijn bang dat de gewassen ja. beschadigd worden. Ja. Heb je hoop? Ja, ik heb wel, wel hoop dat we toch nog wel behoorlijk veel kunnen doen. Er staat nog behoorlijk veel bos. Er zijn van alle drie de soorten... Uh, behalve de, de, de Tapanuli-orangant, uh, ja. uh, maar de Sumatraanse orangant en de Borneo-orangant... dan zijn er nog redelijk veel. Want Borneo is 100.000, Sumatra 12.000, Ja, 12.000, 13.000, 12, 13 ja. uh, Tapanuli 800. En, en ja. daar, de, daar maak ik me het meeste zorgen over. Uh, maar die andere twee, daar staat nog wel genoeg bos om, om dingen te doen. En uh, ja, dat, dat moet gewoon kunnen, denk ik. Ja. Maar dat vergt wel heel veel werk... En vooral samenwerken met, uh, met alle partijen die erbij ja. betrokken zijn. Ja. Dat zijn de grote stichtingen, het Wereld Natuurfonds, uh, Conservation International, et cetera. Lokale bevolking, lokale overheid. En ik denk ook wel anders naar uh, bescherming kijken. Dus ja. we moeten niet meer ons alleen richten op beschermde gebieden en de gebieden daarbuiten. Maar we moeten kijken naar die hele matrix... Ja van het landschap waar je plantages hebt, Echt? bossen en, dat, en mensen. Wat en... hier in Nederland ook speelt, hè? Natuur intrinsieke nou, landbouw of leven. Ja. Niet meer hier een stukje natuur, hier een stukje uh, bebouwd gebied. Precies, ja, en, dan, ja. en dan moeten dieren daar doorheen kunnen bewegen. En als we, dat kan met orang op zich prima. Ja. Maar dan moeten we ze niet uh, doden. Nee. Serge Wig, heel hartelijk bedankt voor je komst. Nu naar, het, uh, naar de studio en naar de meer. Uh, hoogleraar in Liverpool en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel. Ja, uh, wij zijn er volgende de week natuurlijk weer, aanstaande vrijdag weer op de buis. Dan uh, dalen we met het hele team neer in uh, Nationaal Park de Maasduinen... op zoek naar de mooiste natuurverhalen. Zo direct in OVT, het Wolfsmeisje van Zwolle. En 20 jaar verjaagra. Dag. BNN